Lach. Dit was het NOS Journaal. BeachNet, het computer- en internetcentrum van Zandvoort. BeachNet in de Haltenstraat bestaat nu al meer dan vijf jaar en heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet. Daar kun je terecht voor al je computerproblemen, alle hardware en accessoires. Maar ook voor levering van op maatgemaakte systemen voor particulier en bedrijf.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 Ik aan Zandvoortse Zaken met Henny van Petergem. En vandaag spreek ik met uh, Natasja Nitoe. En Natasja, jij bent medewerker bij Pluspunt. En uh, ja, wat doe je precies bij Pluspunt? Nou, ik uh, ben jongerwerker bij uh, Pluspunt. Ik ben uh, ja, voornamelijk bezig met uh, tieners, dus twaalf plusers. Om het echt uh, uit te breiden, uh, om meer activiteiten eigenlijk bij Pluspunt uh, te kunnen organiseren. En uh, heb je daar een, uh, een opleiding voor gedaan of doe je al langer dit soort werk? Ja, ik heb inderdaad een opleiding gedaan. Ik heb een maatschappelijk werk gedaan. Dat is eigenlijk iets anders dan uh, wat ik nu doe. Um, ik ben hier eigenlijk terechtgekomen via via. Ja, ja, gaat dat. Uh, ja dat is uh, tegenwoordig moet je connecties hebben. En uh, een vriendin van mij die werkte bij mij, die is jongerenwerker.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 Ja, ja, het is dus wel te doen. Ja, zeker. Ja. En uh, ja, waar, waar, waar heb je de opleiding vroeger gedaan? Ik heb uh, in Den Haag gestudeerd. Maatschappelijk werk, even een korte route, drie jaar. Mm -hmm. En um, ja, het is eigenlijk, zoals ik al zei, uh, heel iets anders dan wat ik nu doe zelf. Ja. Maar uh, ik vind het uh, ik vind leuk wat ik doe. Dus, mm. uh, en mijn opleiding vond ik zelf ook leuk. Dus. Ja. Dus dat is wel heel erg goed om ja. te weten. Ja. En een maatschappelijk werkopleiding, waar, wat, wat is dat voor opleiding? Waar leidt dat toe uh, op eigenlijk? Nou, maatschappelijk werkopleiding is meer een-op-een -een begeleiding. En dat je echt meer in de situatie zit van mensen. Dus persoonlijk. Uh, dat je het meer te weten komt over uh, wat eigenlijk in mensen's omgeving gebeurt. Uh, uh, sociale, sociale netwerk. Uh, je zit echt diep, mm. diep in de... In, uh, ...in wat er eigenlijk in, uh, in de persoon gebeurt. Ja. En uh, met jongerenwerk is, het, uh, is dat niet zo. Nee, ja. dat is heel anders. Ja. Wat, wat, wat uh, voor soort jongerenwerk is het hè, allemaal bij Pluspunt? Uh, wat bedoel je precies? Wat, wat voor activiteiten bedoel je? Ja, wat voor activiteiten doe je? Ja, nou, Ik ben dus net begonnen met uh, het meidenwerk. Uh -huh. uh, dus uh, één keer in de maand, uh, de laatste vrijdag van de maand... Uh, ...hebben we een uh, meidenavond...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 Dus uh, wij heten dus de Supergirls. En uh, we zijn dus ook bezig om een logo te bedenken voor de, voor de meidenclub. Ja, geweldig. Ja, ja. ja. zeker. Dus het is de super, supergirls club En dat is nu op de vrijdag. En wanneer is de komende keer? Uh, 28 januari is het weer. Um, en waar is het? Waar kunnen we je vinden? Bij uh, Pluspunt, Vlengenstraat okay. ja. 55. En de ja. laatste komen we bij elkaar daar. Uh, vanaf 7 uur tot 9 uur. Oké, okay, avond. Ja, ja, ja. En, en dan, dan uh, ja. de entry geldt 2 uh, euro. En uh, dan 2 euro is meer eigenlijk uh, om te sparen voor, voor uh, iets leuks. zoals we misschien een uitje willen organiseren of juist een professional willen uitnodigen om ons iets uh, bij te leren. Ja, ja, oh, geweldig. Dat is dus ja, voor eigenlijk. Ja. Leuke dingen te doen met elkaar. Leuk. Ja. En ja, hoeveel kinderen of, of tieners kunnen komen, of is dat heel verschillend? Ja, tot nu toe hebben we er uh, twee avonden gedraaid, uh, dus gemiddeld zitten we op zes. Er uh, kunnen altijd nog meer komen, er kunnen ja. altijd nog meer bij, uh, mocht het te veel worden dat we nog steeds gaan splitsen uh, voor verschillende ja. avonden, dus uh, kom maar op uh, de meiden, ja, ja. zeker. Er zijn genoeg mogelijkheden. En ja, hebben jullie een ja. speciale ruimte ook? Ja, ja. en bij Pluspunt uh, hebben wij hier echt een ruimte voor jongeren, zeg maar. Die zit boven. Mm. En uh, daar zitten we dus uh, op vrijdagavond voor die meidenclub. En, uh, en, en op dinsdagavond, dus, uh, wat we ook volgend jaar gaan beginnen, zitten we ook daar. Ja. Ja. En is het verplicht om je daarvoor op te geven? Of moet je mailen naar pluspunt of bellen? Nee, nee, nee. Je hoeft niet uh, op te geven. Of uh, nee. Uh, nee, je kan gewoon komen als je weet. Want het is vrijdag, uh, nee. de laatste vrijdag van de maand. En daar zitten we dan. En uh, we zetten ook heel veel informatie op de site. Ja. Dus uh, en op, we hebben ook een huis. Dus dat kunnen ze ook. Uh, uh, dus de pluspunt site, daar zit de, de hive site, dus die, die doorgelinkt is, daar okay. kun je ook informatie op vinden. Dus, uh, ja, en dat is gewoon www.pluspunt.nl, neem ik aan.pluspuntzandvoort.nl. Oké, okay, pluspuntzandvoort.nl. Ja. Ja. Daar kunnen ze alle informatie vinden. Ja, klopt. Baby, how are you? Well, I would say them But I know that it's just not enough My words were cold and flat And you deserve more than that Another airplane, another sunny place I'm lucky, I know But I wanna go home Let me go home I'm just too far from where you are I wanna come home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 Back home. Dit is het programma In Zandvoortse Zaken. En ik spreek vandaag met Natasja Nitoe. Zij is medewerker van Pluspunt. En uh, Natasja die vertelde net ook van... Uh, ja, ze is heel actief met de Tienerclub. Uh, heb je naast je werk op Pluspunt ook nog wel tijd voor je eigen hobby's, Natasja? Ja. Um, wat wat heb je voor hobby's? Ja, mijn hobby's zijn dansen. Ah. En, en ja, ik, ik zit niet in een professioneel dans of zo, of een dansles. Daar zat ik vroeger wel op, maar ja... Stijldansen door. of anders hoor? Nee, nee, streetdansen. Streetdansen? Ja, streetdansen. Oh, wow. En uh, echt, uh, dat, dat was een beetje heftig. <laughs> en uh, dus door, door, door mijn werk en door mijn studie ook erbij die ik uh, had, was het gewoon niet meer mogelijk om het uh, te doen. Helemaal niet? Oh. Nee, nee. Dus nu zit ik helemaal, nu doe ik helemaal niks. En uh, thuis af en toe uh, muziek op. En uh, om een beetje, beetje sportiever te blijven. Een beetje muziek op. en. ja. Uh, een dan. beetje dansen, ja, een beetje uh, conditie opbouwen. Maar studiedance, dat is normaal buiten, zeg maar, of, of heet dat gewoon ja, zo? Ja, echt een school. Nee, ja, een dansschool. Ja, het was echt een, in een ja. dansschool. In Amsterdam zat ik in een uh, christelijke dansschool. Mm -hmm. en, uh, maar ja, wegens dat werk en in, in de studie dus is het echt uh, voor mij te veel geworden. Ja. Waardoor ik dus nu ja, thuis zit en af en toe uh, dans. ja. En verdere hobby's zijn winkelen, dat heb ik de laatste tijd ook niet veel gedaan, omdat ik meer bezig ben met, ja, met werken dan, dan um dan, dan de hobby's eigenlijk. Ja, ja, dus heb je wat minder tijd voor gekregen en zo. Ja, inderdaad. Maar dat hoop je wel weer te gaan doen. Ja, zeker. Volgend jaar uh, <lacht> nieuw jaar, nieuwe kansen. Dus uh, dat komt goed. Goede voornemen <lacht> Inderdaad. En het was misschien ook hectische tijden, alles tegelijk. Ja, en een nieuwe inderdaad. Baan. Ja, klopt. Ja, ja, dat is ook zo. Ja. En dat streetdance, kan je daar misschien ook niet wat mee doen met de tienerclub Club? Dat zou misschien ook wel leuk zijn. Ik weet niet hoor, misschien zijn er nog meer meiden die dansen. Ja, ja, dat kunnen we inderdaad wel onderzoeken. Want uh, uh, we zijn natuurlijk net begonnen. We hebben net twee avonden gedraaid met de meiden. Dus uh, we weten nog niet echt uh, wat hun hobby's zijn. Dus het zal wel heel fijn zijn om dat even te onderzoeken. en Of ze dat ja. wel leuk vinden. En, uh, maar dansen is uh, echt uh, iets uh, wat ik heel erg leuk vind. Ja. ja, hoe is dat begonnen? Ben je daar al jong mee begonnen? Nou, ik, ik, ik, ik, um, ja, ik denk dat het in mijn bloed zit. Hmm. Ik... Um, ik, ik danste zomaar gewoon ja, in, mijn, in mijn kamer en zo, voor de spiegel. En, en in de kerk uh, hadden we ook een dansgroepje. Mm. Waar we dus um, um, als we een kerst uh, hadden, dan hadden we dus een kerstmusical. En dan oh, ja. met dans erbij. Leuk. En uh, ik was dan de assistentenleidster van het dansen. <lacht> en um, ja, zodoende is het echt helemaal gegroeid. Toen ben ik ja. ook naar dansles gegaan. En um, ja, tot nu toe, uh, maar ja, nu doe ik er echt helemaal niks meer mee. Ook niet in de kerk. Mm. En uh, ja, die groep is uit, uit elkaar gevallen. Of zijn gegroeid. Ja, ja. Dus ja, dat is wel jammer. Maar um, ja, misschien kunnen we iets doen met de meiden. Ja, met Meidenclub. Ja, ja je weet maar nooit Dat er danstalenten tussen zitten. Ja, inderdaad. Is het dat, streetdans, is dat, is dat uh, aan een bepaalde leeftijd het, het gebonden? Of? Kan dat met alle leeftijden nog? Nou, ik denk met alle leeftijden, ja. waar ik zelf zat, was uh, meer volwassen. Ja, want hoe oud dus uh, Ik ben zelf 26, ja. dus um, toen ik erop zat, ik was 23, dus dat is al mm -hmm. drie jaar geleden zo. Dus ze was echt 18 plus Ja, waar dus ik dat was toch ook ja. voor andere leeftijden? Ja, ja, ja verschillende okay. leeftijden, ja. ja. Maar waar ik zat was ook helemaal, was nog nieuw. Mm.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 The Golden Star Heavy-hearted boarding Whispers in the dark Where are we going? Is it very far? A bitter cold terrain Echoes of a slamming door Chambers made for sleep programma in Zandvoortse Zaken met Henny van Petergem. En ik spreek vandaag met Natasja Nitu van het Pluspunt. En Natasja is uh, jongerenwerker daar. Je vertelde net over de Meidenclub, maar is er misschien ook iets voor jongens? Ja, we hebben dus uh, die uh, uh, nieuwe uh, programma die daar nou ook aankomt uh, die uh, dinsdagavond waar ik het over had die 4 januari begint het deze opening en die is echt voor, voor, voor jongens en meisjes en dit is echt elke dinsdag is dat uh, van 7 tot 9 oké okay, ja en um, wat ik ook vertelde wat uh, het is dus voor, voor uh, dat de jongeren dus ook uh, eigen ideeën kunnen uh, kunnen inzetten zeg maar en uh, ja, dus met thema's uh, werken, uh, wat ze leuk vinden om te doen. Dat het echt ook die dinsdagavond ook echt hun avond wordt. Dat we dus echt met jongeren gaan denken en niet uh, voor jongeren. Dus dat is echt iets voor, voor, voor, voor beide. Dus voor jongens ja. en meisjes. Dat is, uh, en uh, ook uh, die vrijdagavond. En uh, dat is dan één keer in de twee maanden. De, de lounge-avond, zeg maar. Oh, dus dan gaan en dat, echt, wat doen ze dan? Uh, wat, uh, wat is dat? Ja, dat is ook iets nieuws uh, wat we de komende jaren ook gaan doen. En we zijn nog even aan het denken hoe we de vorm uh, kunnen geven. Maar het is meer van uh, uh, dat, dat de jongeren echt bij elkaar komen, jongens en meisjes. En dat we echt een, een, een ontspannen sfeertje gaan uh, creëren. Om echt ook echt gezellig met elkaar te praten en even te drinken en misschien ook weer een keertje samen eten, samen koken. Mm. Dus ja. het is echt verschillende thema's, maar het gaat echt de nadruk op het lounge. Dus echt... Relax uh, sfeer, echt, dat hoeft niet. Nee, echt gewoon chillen. Echt, ja, okay. uh, ja, ja, Dat is echt meer. Uh, ja, dat spreekt de jongeren natuurlijk wel ja, aan. Ja, is echt, wat ze echt moeten, chillen. Ja. Op school moeten ze van alles thuis. moeten Ja, ze precies. Weer van alles. Nee, het is echt niks moet. En het is echt meer. We vragen echt de jongeren om zelf ook inbreng te, te, te geven, omdat ze zelf dan ook, omdat ze zelf dan ook inzicht hebben wat ze willen. Ja, dat is heel ja, dus, belangrijk. Ja, precies. Dus dat, dat we dan samen met hun iets gaan bedenken. En dat ze dus daar komen en, en voor een zelfbedachte activiteit. Ja. Dat is echt een ontspannen sfeertje, maar toch iets doen. Mm -hmm. Ja, dat is echt de nadruk. Nou, dat klinkt wel heel goed. Ja. En jullie hebben dus een, een ruimte binnen Pluspunt. Ja. En zou je daar nog een, een, ja, een andere ruimte kunnen creëren later? Wat buiten Pluspunt is misschien? Is dat... Een, ook, uh, in bevraag, ja, dat uh, zouden we heel graag willen, ja, zeker. Echt een, een ruimte voor alleen jongeren. Want uh, pluspunt is, uh, ja, het is niet echt geschikt voor, voor, voor echt jongeren. Dus uh, we zijn echt, uh, uh, we willen echt heel graag uh, onze eigen ruimte, zeker weten. Ja. Dus uh, dat is echt uh, iets wat we echt zien uh, uh, over vijf jaar, zeg maar. Ja, dus, uh, hè, dat we echt dat... Niet dat het vijf jaar gaat duren voordat we zo'n cent, zo'n eigen <laughs> ruimte krijgen. Maar binnen nu in vijf jaar zie, zie ik dat wel uh, zitten. Ja, zeker. Ja. Ja. Oh, dat zou een mooie ontwikkeling ja, zeker. kunnen zijn. Hè? Ja. En uh, zijn er ook activiteiten die overdag plaatsvinden, in de middag bijvoorbeeld? Waar bijvoorbeeld dat kinderen uh, naar schooltijd daar kunnen komen? Ja, ja we hebben heel veel activiteiten. Uh, we hebben de chill out die uh, op uh, woensdag uh, is in de middag en dat is dan van van drie tot vijf hm. dus eigenlijk meer voor groep uh, zeven en acht en uh, dat uh, de jongeren dus na schooltijd dus echt ja. um, daar kunnen chillen ja daarom heet het chill out en uh, ja ook uh, huiswerk maken als je dat zelf zou willen ja. En uh, of hangen, uh, computer, uh, televisie kijken. En uh, zelf ook een thema bedenken ja. of activiteit bedenken. Ja. Okay. En uh, tijdens vakantietijden in de zomer dan hebben, we, dan hebben we soms uitjes en zo. En dan uh, gaan we lekker zwemmen, um, bowlen. En uh, lekker het strand in. Ja. En uh, ja, dat soort dingen hebben we ook uh, tot nu toe ook georganiseerd. Ja. ja, en ik hoorde ook, er is een, een soort zomerkamp. Ja, klopt. Ja. Nou, kan je daar iets over vertellen? Ja, nou in, uh, in de zomer dan, uh, um, hebben wij, dus op Tienerkamp en Kinderkamp. Mm -hmm. um, ik ben zelf voor het eerst uh, meegegaan dit jaar. En uh, het was heel gezellig, heel leuk. Ja. Uh, alle tieners bij elkaar, jongens en meisjes. En um, dit jaar wa waren we in Limburg met de tieners. Oh, ja. En um, geweldige locatie, veel te doen. En um, we zijn ook heel veel spo heel, uh, sportief bezig geweest, maar ook heel veel, heel veel leuke dingen gedaan. Dus dat doen we ook elke jaar weer. Oh ja. En uh, mijn collega die is al uh, uh, acht jaar mee bezig. zo. Ja. Dus... Uh, dus elk jaar weer zoeken we weer naar sponsors om weer zo'n kamp waar te kunnen organiseren. Dus de sponsors zeg maar, die financieren dat voor een deel misschien? Ja, ja klopt. Ja. Ja. Het is echt uh, voor jongeren die uh, uh, niet op vakantie gaan en, ah. en die, die het wel uh, echt verdienen. Ja, ja. Oh, wat mooi ja, dat zeker. dat kan. Hè? Ja, ja inderdaad. Dat. Ja. Dus dat is één keer per jaar een week in de zomer? Ja, ja, ja. we zijn uh, dit jaar een week geweest. Maar uh, we zien toch dat het uh, van maand tot vrijdag toch uh, beter is. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Nou, dat zijn ook leuke activiteiten. En ja. hoe kan je daarvoor opgeven als je dat zou willen? Nou, dat is ook uh, via de site. Ja. Dus uh, pluspuntwevenplus.standvoort.nl mm -hmm. Of uh, bellen Ja. naar pluspunt. Maar via de site we hebben we ook een telefoonnummer en uh, vragen naar uh, Monique die weet echt ja. heel veel uh, die is echt coördinator uh, voor uh, de kampen ja, okay. ja en die is ook een jongerenwerker bij Pluspunt of fruit? ja die is meer, die is uh, ja. kinderwerker die is oh, doen ja. samen dus dat uh, jongere gedeelte ja. die van de kamp zeg maar, omdat zij meer ervaring Ja, heeft. natuurlijk. Ja. dus uh, ja vandaar nou goed om te ja. weten nu hebben ze ja. een beetje alle activiteiten op een rijtje dus de uh, tieners die willen kunnen zich uh, ja. aanmelden voor het kamp uh, en je kan ja. als je wil gewoon op de vrijdag of de dinsdag ja, naar de inderdaad. gelegenheden gaan in pluspunt. Ja, klopt. Nou, hartelijk bedankt voor ja. het interview. Graag gedaan.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 Een schoonmaakbedrijf in Rotterdam heeft Poolse werknemers mogelijk uitgebuit en onderbetaald. Sommige Polen zouden zeven nachten per week werken voor vier of vijf euro netto per uur. Ook zaten een paar werknemers in een te krappe woning waarvoor 250 euro per maand op het salaris werd ingehouden. Van het Rotterdamse schoonmaakbedrijf is de administratie in beslag genomen. De verkoop van wapens is in 2009 opnieuw gestegen. Ondanks de economische crisis verkochten de 100 grootste wapenleveranciers voor ruim 290 miljard euro. 8% meer dan een jaar eerder. Sinds 2002 is de wereldwijde wapenverkoop meer dan verdubbeld. Bedrijven in de Verenigde Staten leveren de meeste wapens. In Libië heeft de toespraak van de zoon van Gaddafi de gemoederen niet weten te bedaren. Volgens getuigen is op verschillende plaatsen in de hoofdstad Tripoli brand gesticht. Zo zouden het centrale regeringsgebouw en een aantal politiebureaus in brand staan. Het is de vijfde dag van de opstand in Libië waar betogers het vertrek van kolonel Gaddafi eisen. President Saleh van Jemen doet nu wel mee aan de presidentsverkiezingen. Na aanleiding van de volksprotesten tegen zijn bewind... zei hij eerder dat hij niet verkiesbaar zou zijn als zijn ambtstermijn over twee jaar afloopt. Bij het geweld in Jemen zijn de afgelopen maand zeker negen mensen omgekomen. Betogers eisen democratische hervormingen... en het vertrek van president Saleh, die al 32 jaar aan de macht is. In de Afghaanse provincie Kunduz zijn bij een zelfmoordaanslag op een overheidsgebouw zeker 28 mensen om het leven gekomen. Volgens een overheidsfunctionaris stond er op het moment van de explosie een lange rij mensen voor het gebouw om een identiteitskaart op te halen. De laatste tijd is het steeds onveiliger geworden in Kunduz waar Nederlanders Afghaanse politiemensen gaan trainen. Het weer nog in het zuiden bewolkt en de rest van het land is het zonnig. Het wordt 0 graden in het noorden, dan gaat op 4 in het zuiden en er staat een koude oostenwind. Morgen is het opnieuw koud en vrij zonnig.